Danny Vos. Ja, Goedemiddag, er wordt steeds meer duidelijk over de aanval van Amerika en Israël vanmorgen op Iran. Bij een raketinslag op een meisjesschool zijn veertig kinderen om het leven gekomen. En ook is er veel schade in de Iraanse hoofdstad Teheran. Zo is het verblijf van de leider van Iran, Ayatollah Khamenei, verwoest. Volgens de Amerikaanse president Trump zijn de aanvallen in Iran nodig... om te voorkomen dat Iran een kernwapen maakt. En ook roept hij de bevolking in dat land op... om in opstand te komen tegen het regime daar. Ondertussen reageert Iran op die aanvallen. Het land slaat terug. Er zijn explosies in onder meer Qatar, de Verenigde Arabische Emiraten... en in Jordanië. Ja, in veel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 Ander nieuws dan. buitenlandminister minister Berendsen... en minister van Defensie, Jesselkus... zijn aangekomen in Oekraïne. Ze gaan daar onder meer in gesprek met president Zelensky. Doel ervan is te laten zien dat ons land Oekraïne blijft steunen. En een week na de Olympische Winterspelen wordt er weer geschaatst. In Heerenveen is het NK bezig. Maaike Veen heeft de 500 meter gewonnen. Marijke Groenewoud won even later de 3000 meter. Daarmee houdt het wel op voor Groenewoud. Morgen komt ze namelijk niet in actie op de tweede dag. Ze wil zich namelijk voorbereiden... op het dag van Meerplaza, grijs op veel plekken nat. Het waait ook hard, een graadje of tien. Morgen begint zonnig, maar later weer regen. En die je bijna een Paralympische spelen ook, hè? Ja, dat klopt inderdaad. Ja. Ja, gaat ook weer beginnen. Ja. Flitsma is een keer Langs Langste vertraging op onder andere de A10 Watergraasmeerkroenplein... tussen Amsterdam Rivierenbuurt en de Nieuwmeer. Zes kilometer, kwartiertje en de A12 Oberhausen Arnhem. Dus de Nederlandse grens en duiven, acht kilometer, twintig minuten. Ja, en er is een flitsmarathon bezig. Er zijn maar liefst 24 flitsers in Nederland... Voornamelijk op de A2. Ik zie ook de A4, de A6, de A12. Ik zou zeggen, download lekker Flitsmeister. En ga het echt weer niet <laughs> doen. Nee. Hey. Yeah. Music. Tom en Rami. Ja, alleen dan, dus Stefan Bouwman ja. in plaats van Tom. En gewoon niet hard rijden, dat is het devies. Dat is het eigenlijk. Ja, <laughs> dat is handig. <laughs> Yeah Zonder goed dat dit niet echt bestaat. Maar als jij me nog steeds nodig hebt, dat ik de waarde ben, ik wil dat je liegt, alsjeblieft. Drinken. Ja, hallo. We hoor net, Hanna mee en Maxime. Als jij kijkt op het rechterscherm daar... zie jij iedereen die genomineerd is voor de beste live act nationaal... nu zeggen, wie ga jij stemmen? Oeh, ik ga stemmen op... Ja, toch altijd Cloud. Ja? Ja, altijd. Ons klauwtje? Ja, yeah, all the way. All the, the way. way. Ja, vind ik leuk. En wie jij? Gun ik hem ook. Um, nou, ja, ik vind toch wel een van de beste artiesten van Nederland... qua show en dingen en zo, Davina Michel. Ja, ja. snap, ik ook. snap ja. ik ook. In de basis ja, maakt het niet veel uit wat wij vinden. Wat Bankzitter is staat er ook tussen. Ja? Uh, daar kan je heel minachtend over doen. En die kunnen echt show geven. Maar die hoor. hebben echt hele leuke toffe shows. Ja. Pakken lekker uit als een soort koordstroom. Ik weet nog wel, de, de, de eerste keer dat ik naar een show van hun ging uh, in de Ziggo toen dacht ik van, nou, ben benieuwd. Weet je, een paar influencers die staan daar in die Dome... en dat je hem uitverkoopt is één, maar maak er maar eens een show van. Ik werd helemaal weggeblazen. Ik vond het fantastisch. Ze vlogen er ook door de lucht of Vlogen door de lucht, door de lucht auto's, door het publiek. Ja, het was fantastisch. Dus, uh, nou, onderschat dat ook niet. Je kan je stem nog veranderen, hè? Nee, nee, nee, Nee, kloten. Die, die, die zong ook een mopje op mijn uh, bruiloft. Dus die... Voor uh, die, die die eeuwig, eeuwig in je hart. Eeuwig, oh, kloten. Oh. Ja, je kan ook op de Internationale Beste Live Act stemmen. Doe dat vooral kiemuziek.nl en de Q -music app. 20 maart, dus hij staat blijkbaar in je agenda. Dan Duolipa. ben jij er ook bij Rotterdam Ahoy. Ga je voor Dua Lipa? Dan stem ik op Dua Lipa. Oh, ja. Jij? Ja, Benson Boom met zijn gekke ras. Nee, Ray. Ray. Ray. Of Pitbull. Mr. Worldwide. Dali. Juist. Oh, hoi. Nieuwe muziek. Sam Fender en Olivia dino Q. Juist. Ik zie een uh, berichtje van Simone. En ik schrik me eigenlijk een beetje dood. Simone zegt, goedemiddag Stefan. Hoe gaat het met je? Is de operatie goed gegaan? Stefan, jij was toch de afgelopen weken... niet omdat je gewoon lekker met je haren aan het strand zat of... Uh... Nee ziek was, of weet ik wat. Maar heb jij een operatie gehad? Ja, kijk, als jullie er niet zijn, dan zitten jullie op het strand of in New York of zo. En uh, ik, ik lig gewoon uh, in de OK. <lacht> wat voor operatie was dit? Nou, ja, het is niet helemaal... Ik, ik noem het elke keer, gek tegen vrienden en familie, een, een pretoperatie. Dus er is niks ernstigs aan de hand. Ik zie het, je hebt een andere neus. <lacht> Eindelijk. het dus niet meer uit zonleder. Nee, ik heb uh, hetzelfde als wat Tom trouwens heeft. Jouw, jouw, jouw radiogezel. Uh, ge, overtollig vet. <lacht> Gé, wat? wat, wat heb je? Nou, hij heeft altijd een hele erg zweetanden gehad. Daar oh, heeft hij voor ja. alles tegen gedaan, botox gespoten, weet ja. ik veel. En ik ben dus naar, naar Grun geweest. Het gaat niks boven Grun. En daar hebben ze twee sneetjes gemaakt onder mijn beide oksels. Oh, en dan gaan ze helemaal naar het midden. Gadver. En dan leggen ze bij de longies even plat. Oh, dan ga je aan het baden weer. De longen plat. Ja, en dan knipsen ze dus een zenuwtje door bij de derde rib. En dat heet dus hyperidiose. En dat heb ik nu niet meer. Dus nu heb ik droog. Je moet je voelen. Moet je mijn nee, hand nee, nee, voelen? Nee, nee, ba. nee. Bacht. Nee, mijn hand. Het niet met. Niet Voor niet. Niet niet oh, je hand. Ja, wat dacht je wond. je wond. Nee, natuurlijk niet. Voel je hoe droog? Ja, het is nou, Keurig droog. dus het is helemaal gelukt. Heb je een beetje handcreme ook? Nee, dat moet ik nu dus dit, voor het dit, eerst... Is, dit is wel zo droog, het is niet goed hoor. <laughs> ik heb wel <laughs> nee, Ik ben ook weer een beetje koelbloedig. Cool maar is het, is het goed, uh, helemaal goed gegaan? Ja, dat dus, voel je uh... toch... Maar je, Had je last lang? Nee joh, gewoon een paracetamol slikken. Uh, nee, geen gekkigheid. Nee, joh. god, wat een heftige ingreep voor ja, zoiets. Ja, het is wel helemaal en zo, dat is wel waar. Maar goed, de, hey, uh, opa is er weer. Maar hoe, uh, dat was dusdanig storend die zweethanden dat je dacht, ik ga het nu aanpakken. Nou jongen, echt, ik durf mensen geen hand te geven. Uh, als ik achter een laptop werkte, dan moest dat ding om de vijf minuten schoonmaken. Zo goor. Het, het is geen lekker verhaal, I know. Maar dat, dat, is, dat was de realiteit. Ja. 36 jaar lang, en nu ben ik er vanaf. Nou, wat heerlijk. Ja, en, en is dit blijvend voor altijd? Als het goed is wel. Oké. Okay. <laughs> nou, en anders ga. gaan ze weer uh, twee dingetjes plukken. Nee, dan, nou, dan, het dan het krijg hand. jij van jouw verjaardag een uh, liters handcrem. All the times <laughs> that you rain on my parade. And all the clubs <laughs> you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake. You think I'm crying on my own, I ain't.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 And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. The beeps. Love yourself with your music. Zometeen de top 40 classic. Bram, heb jij een jaartje uitgekozen? Zeker een prachtig jaar. Namelijk 1994. Waarom is dat zo'n prachtig jaar? Toen ben ik uh, gewijs geboren. Ben je niet nog even blij. Back to your hoofs. Ook Mo en Double boy, is ook cute.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 Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen? Je voelt je thuis, bij je touwen echt per streep. Half drie, goedemiddag. Flit, met Flitsmeister, verkeersinformatie bij Q. Langste vertraging op de A10, Watergraafsmeer, Komplein, Dus Amsterdam over Amstel en de Nieuwe Meer. Zes kilometer, een half uur vertraging daar. Ja, en flitsers zijn er zo ontiegelijk veel, daar brand ik me niet aan. Dus download Flitsmeister. En dan gaan we eventjes door naar het nieuws. Want er gebeurt genoeg in deze wereld. Dennis, praat ons bij. Ja, al de hele dag zijn er aanvallen hè, in het Midden-Oosten. Dat begon vanmorgen. Amerika en Israël vielen Iran aan. Amerika wil voorkomen dat Iran een kernwapen maakt. En Iran valt nu allerlei landen in de omgeving aan... waar bijvoorbeeld Amerikaanse militaire basissen zitten. Ook in Syrië zijn Iraanse raketten neergekomen. Er zouden ook mensen bij zijn omgekomen. En er zijn ook aanvallen in Israël. Ja, situatie daar dus geëscaleerd kan je wel zeggen. Toch zijn mensen in ons land die familie hebben in Iran toch ook ergens opgelucht. We zien voornamelijk echt heel erg veel blijdschap. En dat klinkt heel gek. Maar je moet begrijpen dat 9 januari waren de gruweldaden verricht door het Iraanse regime. En dit is misschien wel het eerste sprankeltje van hoop na 51 dagen ellende. Ja, er waren eerder al grote protesten. Waar zijn er refereert in Iran en die werden hard neergeslagen door de Iraanse regering. En toch maak ze zich ook zorgen, want ze krijgt geen contact meer met haar familie in Iran. Bij de allereerste bombardementen kregen we in de groepsuit met de familie kregen we het bericht. Dus we wisten het eerder dan dat het op het nieuws was. En Er werd gelijk aangegeven, er is een kans dat we niet meer contact met jullie kunnen hebben voor een periode. En sinds negen uur hebben we helemaal geen contact. We kunnen niet meer bellen en uh, niemand is meer online. Want het internet doet het daar niet meer. Dat was te horen bij de NOS. Ja, er gebeurt dus veel, ook in ons land. In Den Haag is nu een demonstratie. Veel Iraniërs worden daar verwacht om te demonstreren tegen dat regime. Er is nog wel iets gebeurd. Net een man is er over het hek van de Iraanse ambassade geklommen. Politie was er ook bij en hij heeft dan een vlag van het regime verwijderd. Is hij in die was geklommen? Nou, houden we je natuurlijk helemaal van op de hoogte. Nou, kijk, dank Danny. Graag gedaan. Your music, Tom en Bram. Nou, ja, uh, maar dan Stefan Bouwman, want Tom is op vakantie. You stand het is een dikke zuigen nog op het strand zeg je I'm still right in your skin and burns. They feel like home. It's funny how your fire burns, but I'm still cold. you so cold. Cause I can't let go. Cause I'm still in love with you Dat was vorige week uh, twee weken. Nou, oh, er staat een nieuw kiemieus.nl. Dit liedje live gedaan met uh, Jim Gardner. Die heeft het eigenlijk geschreven, die zingt het ook. Oh, leuk hè? Ja, wat leuk. Nou, tot zover mijn spreekbeurt. Top 40 Classic. Nou, dan neem ik die spreekbeurt uh, graag van je over. <laughs> Tijd voor de Top 40 Classic. We gaan terug naar 28 februari. Dezelfde dag als vandaag, maar dan in 1994. En wat was er toen te beleven? Nou, op die dag zaten de bioscopen... Uh, namelijk bomvol. Voor de gloednieuwe film met In de Hoofdrol Toen... Jim Carrey is Ace Ventura, ja. Pet Detective. Pet Detective, man. He is the best there is. Heb je die gezien, Ace Ventura? Natuurlijk ja, heb je die Thank gezien. Fantastisch, hè? Pet Detective! Ja, Actually. super. Ja, ja, ja. Oké, okay, we ja, gaan, hè. Ja, Jim Carrey uh, dus in de hoofdrol. Um, dat was eigenlijk ook zijn eerste film waar hij echt uh, internationaal toen mee doorbracht. Echt? Uh, ontzettend leuke film, ja. Uh, Ace Ventura spoort vermiste dieren op, nou, beleeft allerlei avonturen... Maar werkt zich ook constant in de nesten. Superleuk, heel grappig. Ik zag trouwens uh, gisteren toevallig een, uh, een, een filmpje van hoe Jim Carrey er nu uitziet. Die heeft dus vorige week geloof ik een soort botox of zo gedaan. Oh, is dit niet het niet dat complotverhaal? Ja, dat, dat er, er iemand een, anders, twee, ja. <laughs> dat het iemand anders is. Maar hij, ik moet wel eerlijk zeggen, hij ziet er heel anders uit. Ja, maar dat heb je toch met al die gasten. Ook die Simon Cowell van dat uh, Talent, ja. Die zag er ook in één keer allemaal heel anders je, uit. Wat, en jongens. rijke Helwegen worden ze allemaal, hè? Ja, maar waarom? Waarom? Ja, weet ik het. Kijk, subtiel, tot aan toe. Maar dit is zo over de top strak getrokken. Echt, echt zo'n pof, pof kop. Zo'n erbij uit dan smelt hij. Ja, echt niet best hoor. Het ziet er echt niet uit. Nou, je schrik je dood nu als je hem ziet. Toen was hij nog helemaal jong en sexy en helemaal fantastisch. Jim Carrey. Jim Carrey. En nu, ja, is daar weinig van over. Maar goed, Stefan, ik ben natuurlijk ook benieuwd. Uh, Mr. Top 40. Wat stond er 28 februari 1994 in de top 40? Nou, ik heb er een paar op rij gezet waar je zo meteen om kan stemmen in de key music app en uh, nou eigenlijk in de key music app. 9. Laura Pausini stond toen op 9. La Solitudine 14. Ja. Dat is wel de kwaliteit van de boy bands, hè, de 90. E 17, it's alright. 15. Ken je dit? Nee. Ik kende dit dus ook niet. Grappig, hè? Take that is dit, babe. Oh, ja. Ja, ook weer een boyband. Ja, zou ik niet opstemmen. Nou ja, dat is natuurlijk niet aan jou, Steven. Dat is aan de luisteraar. Dus pak de Q-app erbij en stem. MUZIEK. Je dat heb je echt af, hoor. Dit was moza met Double. Bram is even plassen. Het <laughs> moet ook gebeuren, het zijn net mensen die DJ's. Ja, we gingen terug naar 28 februari 1994. Grappig genoeg, het geboortejaar van Bram Krikke. En drie liedjes stonden daar toen in de lijst. Laura Pausini met La Solitudine, Toudiné. 17, it's alright and take that, babe. Ja, liedje kenden wij allebei niet. Heel veel mensen in de q -op zeggen, hoe kan je dat nou niet kennen? Echt jeugdsentiment, zegt Tanja ook. Ik was helemaal verliefd op Mark Owen. Nina zegt uh, La Solitudine Toudiné graag. Hetzer vindt het alle drie bagger. In 1994 was er veel betere muziek. Uh, Janneke zegt East 17, leuk. Uh, voor mij Laura Passini van Ramon. Echt wel Take That, geweldig nummer. Mirella, Marco zegt ook nog Laura Passini. En daar is Kimberly. Oh ja, Laura Passini. Oh, alsjeblieft, doe die. Het is gelukt hoor. 34% van de stemmen voor Take That. 12% voor East 17. En 54% voor de nummer 9 van 28 februari 1994. Straks trouwens weer een fonkel nieuwe top 40 hè, op Q.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 penserai, se con i tuoi non parli mai, se ti nasconti come me, is er aan de hand? Wat is er aan de hand? Wat is er aan de hand?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 And she would listen and Close that I can get, I've been sitting on another horse with a rope around my neck. I can hear those footsteps closing in. This stud's about to run, and I've hit this line a thousand times. God, oh, this is the one, and I don't even want you back, even though you're all alive. I'm a doozer, I can do so.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 Zover. Tot hier en niet verder. Ik vond het hartstikke leuk, uh, Stefan Bouwman. Ik vond het ook gezellig. Zo leuk dat we het morgen nog een keer doen. Ja, <laughs> ja want Tom uh, zit dan nog steeds met zijn Ari in uh, Lanzerood. Ja, gelukkig Lanzerood, niet uh, Iran of zo. Nee. Hey, um, normaal gesproken zeg jij piepende bandjes en Tom ook? Ja. Jij gaat piepen de bandjes. Blijf jij zitten? Ik blijf even zitten tot zes uur. Echt waar? Gaan we het op dit zo? Oh. Nou ja, het enige voordeel is wel dat je dan uh, in nauw contact bent met Danny Vos, de nieuwsautoriteit. Want oh. de wereld staat een beetje in de fik momenteel. Dus praat ons zo weer bij, Danny. Ja. Ik ga zeker luisteren. Heel veel plezier met Stefan Bouwman. Ja, Stefan, sterkte. Tot morgen, hè? Tot morgen, jongen. 40 somber, undressed. Undress. dat was Bram, piepen de bandjes. Amazon presenteert de Daytime Kriebels van Sven.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 Bij mama weer thuis. Geen zorgen. <laughs> Geen zorgen. Van Bruggen. Van Bruggen. Geen zorgen. Van Bruggen. Uforce, het HR- en salarisplatform voor zorgeloos HR.